Kerst met het NOS Journal. Honderd evacuees uit Sint Maarten zijn onderweg naar Nederland... het toestelland vanmiddag in Eindhoven. Er gaat ook een vlucht terug met artsen, verpleegkundigen en bouwkundigen... die op Sint Maarten noodhulp gaan verlenen. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk zijn vandaag op het eiland... waar ze onder meer kijken hoe slachtoffers van orkaan Irma worden opgevangen. Irma is vanochtend in afgezwakte vorm over de dichtbevolkte regio... bij Tampa aan de westkust van Florida getrokken... Inmiddels is de orkaan er een van de laagste categorie. De schade in Tampa lijkt minder groot dan werd gevreesd. Afgelopen nacht veroorzaakte de orkaan grote overlast in het zuidwesten van Florida. Meer dan 3 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. De billboardcamera's die op ondermeer Amsterdam Centraal staan gaan voorlopig uit. De reclame heeft dat besloten na een golf van kritiek. De beelden van de billboards werden gebruikt om vast te stellen hoeveel mensen naar een reclamebord keken en hoe lang... Ook werd de leeftijd van kijkers ingeschat en of ze man of vrouw waren. De Naties houden Myanmar verantwoordelijk voor de verdrijving van 300.000 Rohingya moslims naar Bangladesh. VN mensenrechtencommissaris Hussein spreekt van etnische zuiveringen. Het leger heeft afgelopen weken dorpen waar Rohingya wonen in brand gestoken. Aanleiding daarvoor waren de aanvallen van Rohingya rebellen op verschillende politieposten. Netbeheerder Tennet moet zijn hoogspanningstations aanpassen om grote stroomstoringen te voorkomen. Dat oordeelt toezichthouder ACM. Aanleiding is een grote storing twee jaar geleden toen na een defect in Diemen de stroom uitviel bij een miljoen huishoudens en trein- en vliegverkeer ontregeld raakte. Tennet vindt het overdreven, de aanpassingen zouden 7 miljard euro kosten en de ACM denkt eerder aan een bedrag van 100 miljoen.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Z Zon. Zandvoort en zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Lunch. Goed relax joh, hè? pak een konkommetje, <tie> kaasje erbij. Komt helemaal goed. Het is lastig om scherp te blijven en ontspannen tegelijk. Want je wil gewoon ontspannen door het leven heen, dat is lastig. Dat is gewoon lastig. Uh, uh, want er zijn genoeg mensen die zijn ja, gewoon, ja, beide handen mensen, ja. Uh, je, weet, je weet wie ik bedoel, oké. Okay. Ik had het onlangs ook, ja, ik, uh, ik moest naar de blokken. Uh, laat me dit verhaal vertellen. Tenminste, ik moest niet. Ik ga wanneer ik wil naar de blokken. <lacht> Eigenlijk wil ik nooit naar de blokken. Ik weet niet van jullie, maar ik vind het geen fijne winkel. Ik was blij toen ze bijna failliet gingen, <lacht> maar echt oprecht blij, weet je wel. Ik ging het vier in mijn eentje, weet je wel. Lekker eten ergens. Zuipen. Ja. Te veel gezopen. Kotsen. Ingehouden. Vlak voor een verjaar van de blokken. Yeah, ja, toch hier zo. Ik vind het gewoon geen... Ze doen gewoon, ze doen gewoon stoer. Ja, dat is wel zo. Ja, hoe die vaak iemand zeggen dat de blokken stoer doet Maar met die frietrine van ze. Hè? Wie gaat nou een neustrimmer stelen? Niemand. Ja. Eh? weer je waterkoker bekijken? Moet je eens wachten om de sleutels te vragen. Doe gewoon normaal. Doe gewoon... Of de deur open van de vitrine. Of gewoon geen vitrine. Hè? Leg gewoon in de winkel, joh. Niet de kutse zaak die we hebben. Ja, Met z'n allen eens zijn. Dat is de kruidvat. Toch? Dat is de kruidvat. Zodra je daar stapt, kan je gelijk de tyfus krijgen. Gelijk al, hè? Gelijk. Ongelooflijk. Je struikelt gelijk over dozen caprisen. Gelijk. Niemand verkoopt dat nog. Alleen zij. 1,50 euro. Netjes. Maar moet gelijk bij de ingang. Moet je gelijk je nek breken? Gekke huis Als morgen de kruidvat Gekke huis heet, niemand van ons zou het raar vinden. Dan denk ik, dat is een goede naam. Daar hebben ze goed over nagedacht. Dat is een goede vergadering geweest. Gekke huis Die moet ze een verhoging geven, die gaus die dat heeft verzonnen. Gekke huis, dievenzooi, ze draaien je binnenstap, iemand laat je schrikken bij de ingang, touwt je de winkel in, want iedereen loopt zo, alsof dat aan de hand is bij de van Iedereen loopt, para, daar zo, foto fotosprinten, snoepies, waar ben ik joh? <lacht> geen verschil tussen de winkel en een magazijn, geen verschil. <lacht> gewoon exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Een keer was de deur open van een magazijn, maar het was gewoon exact hetzelfde als de winkel. Gewoon precies hetzelfde. Maar ook gewoon mensen aan het winkelen daar en ik, serieus joh? Mag, mag je daar ook komen? Dat wist ik niet. Die alle kruidvatten trouwens, sommige zijn ineens netjes, maar je weet welke ik bedoel. Dat zijn die kruidvatten. Dan hebben ze toiletpapier voor de deur gewoon? Ja, ja, niet eens binnen. Nee hoor, gewoon voor de deur. Gewoon drie pallets tot nog gevuld met wc-papier. Ja, dat is symbolisch. Dan hebben ze scheittaaien, dat weet je al. Voor voordat je, voordat je binnenstapt. Hoe dan ook, blokken. Oké. Okay. Ik kom daar naar binnen en ik heb net uitgelegd, ik hou niet echt van de blokken, dus ik, ik, dat weet ik wel van mezelf. Ik ben wel daar al zodanig dat ik bewust ben van mijn lichaamstaal, van mijn energie, en daar hou ik ook rekening mee. Probeer gewoon beleefd te doen. Ik kom daar binnen, en er is daar een vrouw aan het werk, en ze zit op haar hurken trouwens, voordat ik naar beneden kijk. Die denkt waarom is zij zo klein? Gewoon hier zo hier zo zit ze? En we kijken elkaar aan, en het is gelijk duidelijk, we mogen elkaar niet echt. Weet je wat wij in het begin hadden, mevrouw, Weet je nog? Puur omdat je preuts aan het doen bent. Oh nee, nee geen, magneet, geen, geen magneet in mijn kut. Oké, okay, dan niet toch? <lacht> dan niet. Dan trek ik mij terug. Als een heer. <lacht> Dat is gelijk duidelijk. Maar ik ga daar niet moeilijk over doen. Het is gelijk duidelijk wat daar aan de hand is. Oké, okay? ik ga daar niet moeilijk over doen. Ik kom daar iets kopen. Jij komt iets verkopen. Dus niks aan de hand. Ik zeg, dag mevrouw. Uh, is, dit de, is dit de prullenbakkie van de folder? Ja? Want de prijs stond er niet bij. Typisch blokken. Ze staat op en... en uh, ze Terwijl ze opstond trouwens, maakte ze dit geluid. Ah. Ja, daar ga je al. Oh. Dat is niet een fijn uh, contactgeluidje. Oké, dit okay, is niet van... gaat gezellig worden nou. Ik haat dat geluid. Er zijn niet veel mensen die dat geluid maken. het zijn bepaalde type soort mensen die dat geluid maken. Zure wijven, toch wel, wil ik zeggen. Zure wijven, jawel. Dus daar begonnen ze al mee. Ze zei ze, nee, dit is niet de, de prullenbakkie, uh, is niet de prullenbakkie uh, van de folder. Ik hoorde haar sarcastische toon toen nog niet. Dus ik baalde in de eerste instantie. Ik wilde al vragen, joh, kan je misschien een ander verjaardag bellen dan? Een eentje waar ze hem wel hebben. Ze zei ze, ja, ja, nee, dit is de prullenbak van de folder. Kijk, voor jullie gebeurt er misschien niet zoveel, maar voor mij wel, hè. Daar is een hoop aan de hand. Ja, het, op dat moment was gewoon het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste in mijn leven en in mijn hoofd. Zij moest gewoon prullenbakkie zeggen. Nou, ik ga die ten niet uit voordat zij prullenbakkie zei. Gaan die moeilijk lopen doen. Hoe ga je daarmee om man als volwassen vent? Ik wordt helemaal gek. Je had gewoon kunnen zeggen, natuurlijk snap ik ook wel, nou dat is wat ik bedoel, hè, mevrouw, ik bedoel een prullenbak. Nee, nee, niks ervan. Niks ervan. Ik zei prullenbakje, je hebt me goed gehoord. Ik zei: ja, luister dan, ja, dat is dan wel jammer, want zoals ik al zei, hè. Ik ben uh, ik een prullenbakkie. En ze bleef volhouden, gek. Ze bleef volhouden, heel droog ook, ja, ja dat is zeker jammer, want zoals ik al zei, meneer. Hè? Dit is een prullenbak. Ik zeg, luister nou, ik ben helemaal gek. <lacht> dan weet je dat je gek aan het worden bent als je gaat luisteren, maar fucking agressief, luister nou. Is het dicht bij de mevrouw een gezicht? Ik geef het toe. Dat is niet tof. Ze dus zwongen ook ze trillen zo. Maar toen dacht ik: ja, ik heb gewonnen hier ook. Als jij aan het trillen bent, dat is gewoon winst voor petje. <lacht> Hij zei: oké okay, meneer, ja, ik heb hier geen zin in. Prullenbakje. Zo goed meneer? Ik zei: nou, eigenlijk niet. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat gaan we goed doen. Geen meneer, goze. Ja? <lacht> zo gaan we het doen. Prullenbakje, goze, diepestrut. Hij <lacht> hey, zei: begonnen, hè? Vooral daar kijken met haar geluidje. Ik maak het alleen maar af. Ja? Niks gekocht. Gelijk uh, naar huis gegaan. Tenminste, eerst even, nog, uh, even afkoelen bij de Hema. relaxe winkel is dat. <lacht> ze hebben een hoop spulletjes daar, toch? Bij de HEMA. Als ik niet echt lekker in mijn vel zit, ga ik altijd even naar de Hema. <lacht> Omdat, ja, je bent gewoon, uh, ja, gewoon een hoop dingen daar. Dan ga je niet meer in je hoofd zitten. Ga je in andere dingen denken. Voordat je het weet, sta je zo'n shoppie uh, bij, uh, bij de handdoeken. En denk ik denk ja, serieus joh? Ja, dat was Patrick Lange. Hij was, uh, had het niet als nou zijn zin met de blokker. ook niet met Kruidvat. Nou, <laughs> wel bij de, de hemel Ja, daar ging hij zijn hart op halen, ik, dat ging niet zo hard ophalen, geloof ik. Dat ging niet zo. Ja, echt ja, ja. troosten. Ja. Ik ja. <laughs> ben uh, benieuwd hoe dat er nou weer afloopt. <laughs> we gaan bellen met Joop van Escoop, dat, uh, dat hij aanwezig is, dat hij ons uh, of jou straks even. Ik te heb hoort, al met hem dan? afgesproken. Oh, dus als hem... het goed is, zit hij te wachten. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Nou, dan gaan we, dan gaan we Joop was verwelkomen met: uh, when, will is, when will I see you again, Joop? Ja. Ja, <laughs> Are we in love or just friends? Jij mag het zeggen. Nou, zeg maar friends dan ja. maar. <laughs> ik wist dat je daarvoor zou kiezen, Joop. <laughs> redelijk, Goedemiddag, Joop, hoe is het met je? Nou, redelijk wel, dank je vriendelijk. Goed zo, ja. mooi. Ja, een rustig weekend gehad in ieder geval. Is dat, dat zo? Ja. Ja. Er ja. was niet veel te doen. Wel, maar, wel, ik, maar wel mooie dingen, geloof ik, hè? En. Uh, Waarvan één, waarvan ik denk, nou dat moet meer in Zandvoort gebeuren. Dat is namelijk, um, donderdag werd er ja. in de Metzgerstraat. er werden vijf herdenkingstenen neergelegd. Ja. Ter herdenking aan vijf uh, Joden, in die in de Tweede Wereldoorlog vanuit het pand zijn uh, weggehaald. En ja. op uh, het gezet naar Auschwitz en daar zijn vermoord. Ja. Uh, een oud-bewoonster van dat huis, die vlak naar oorlog oorlogshuis kwam wonen, die wist niks van dat gebeuren allemaal. Mm -hmm. Die komt er later, kwam er, ze erachter en ze heeft de huidige bewoonster weten te bewegen om mee te werken. Dat heeft ze erg graag gedaan. En er zijn uiteindelijk vijf uh, stenen met hun namen van die weggevoerde Joodse Zandvoortes, zijn daar neergelegd mm -hmm. als een soort van grafsteen. Want die mensen hebben geen eigen graf. Nee. Daar, nu kunnen ze dus herinnerd worden ja. en dat is daar gebeurd donderdag. Mooie, dat noemen ze... mooie plechtigheid? Ja. Ja, sorry, ja. ik ga je gaan. Nee, ik, ik, dat noemen ze struikelstenen, geloof ik, hè? Ja, maar dat struikel je echt niet over, hoor. Nee, toch? Nee. Heel mooi weggewerkt in, in het, uh, in het uh, trottoir, ja. openbaar gebied. Dus de gemeente Santos heeft ook mooie medewerking verleend. Hij heeft het laten ja. leggen, heeft ze toestemming gegeven om het in het openbaar trottoir te kunnen leggen. Mm -hmm. En werd um, geopend door het uh, dominee teun van de Linden, Tuinarts ja. van de Linden. Ja. ...die zelf twee boeken over het Zandvoort heeft geschreven... Die, ...die deed daar een verhaal over de buurt... Ja. ...waar die mensen wonen... ...want het schijnt ja. een hele grote Joodse buurt geweest... te zijn rondom de synagoge daar... Ja. En, ...en daarna was uh, dominee Smuldel uh, Spiro... ...die heeft nog twee gebeden gedaan daar... En, dat is de rabbi, hè? Dat is de rabbi van, ja. uh, van Haarlem... ...van de Joodse gemeenschap Haarlem... Ja. ...en uh, twee kinderen van de huidige bewoners... ...en haar broer, geloof ik... Die hebben toen die stenen onthuld. Die waren bedekt met wat zand. Het zand mm -hmm. is weggehaald. Mm -hmm. En er zijn wat witte rozen neergelegd. Mm -hmm. Een mooie plechtigheid. En um, ja, um, ik, ik hoop dat het vaker zal voorkomen in Zandvoort. Ik, ik heb er een artikel over geschreven. Dat komt donderdag in de krant. Daarin staat een uh, e-mailadres. E dat, uh, dat mensen kunnen benaderen. Die dame die dat georganiseerd heeft. Om die, en die kan daar dan de weg vertellen hoe je daar toe kan komen. Maar uh, hoe, hoe kom je er dan bijvoorbeeld achter dat, dat er Joodse mensen in het huis hebben gewoond waar jij nu woont? Dat uh, moet je doen via bijvoorbeeld uh, uh, de Grootsgebouw Zandvoort. Je kan ja. ook uh, de dominee, Teina van Linden, die weet ontzettend veel van het Joodse Zandvoort, ja. kan je benaderen. En uh, dan kan je dat uh, uit gaan zoeken. Dus en... zij kunnen dat vertellen of er Joodse mensen ja, hebben gewoond ja. die weggevoerd ja, ja, ja, ja. zijn? Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Hij vertelde ook dat in de Mensenstraat nog meer mensen waren weggevoerd. Ja. Uh, ja, het was een Joodse wijk, dus uh, mm -hmm. ja, helaas is het daar uh, vaker voorgekomen. Ja. Maar een hele mooie plechtigheid in ieder geval, uh, waar ik blij was dat ik erbij kon zijn. Ja, mooi. Uh, dus dat was donderdag? Dat was donderdag en daarvoor is ook nog de escape room Zandvoort officieel geopend. Ja. Die was, die was wel open, die draaide al. Die hebben tot nu toe 4.000 mensen binnen gehad. hallo. Goeie hemel, 4.000 mensen? Dat is nogal een be beetje vanaf februari, ik. Zo! Geweldig. En de laatste paar weken draaide die zonder fouten. Ook de technische fouten waren allemaal weg. En ja. daarom hebben ze de gelegenheid genomen om het college uit te nodigen voor de opening. En de college maakte daar een werkbezoek van. Uitleg gekregen hoe dat werkte. En mm -hmm. je, ik weet niet of je er geweest bent, Dolly. Nee. Maar het is niet... Te geloven Echt dat waar? men dat kan verzinnen. Het is waanzinnig. Oh? Ik heb er toen, toen ik de eerste keer daarbij binnenkwam, mocht ik uh, een van die uh, attracties, want het zijn er drie, mocht ik zien. Die was helemaal klaar. Ja. En ik stond gewoon met mijn mond open. Dus ja, ik kan me nog wel herinneren, want het is alweer een poos geleden dat jij er zelf ja, bent geweest. Het, ja. Ja, ja, ja, precies. Maar dat je enorm onder de indruk was. Dat, ja. dat kan ik me nog herinneren. Nou ja, er zijn er dus nu twee. Uh, alle drie zijn dus nu open. Ik had uh, de, uh, de Goldmine heb ik in aanbouw gezien. En ik heb de eerste aanzet tot de Grand Prix Kamer gezien. En dat is helemaal het einde zijn. Ik heb die nog niet klaar gezien, maar. Nee. Je moet zo inventief zijn. En je moet zo samenwerken om dit op te kunnen lusten. Want het zijn gewoon puzzels. Ja. Ja. En je moet heel inventief zijn. En er zijn groepen die doen dat binnen een uur. Je krijgt een uur de tijd. Ja. Uh, met maximaal vijf mensen. Ja. Uh, minimaal twee. Ja. En uh, om eruit te komen. Lukt het dan niet. En dan, dan word je eruit gehaald. En uh, dan kan je nog wel wat hints krijgen. Maar ja. er zijn groepen met, met, met vijf mensen. Die doen dat in 42 minuten. Dat ja. is een record weliswaar. Ja. Het is, is waanzinnig. Dan maar... moet je echt. Maar er zijn, zijn mensen die doen vaker escape rooms. Ja, ja. In, in Nederland zijn er 700 escape rooms. Mijn god. Denk, maar, nou, maar wat ik me dan afvraag... Hè, ik, ik denk niet dat het geschikt is voor mensen... die claustrofobische neigingen hebben. Hè? Of, of heb je daar geen erg nee, in als je daar bent? Nou, ik, ik denk niet dat je daar erg in hebt. Ik ben zelf ook licht claustrofobisch. Ja. Maar nee, ik heb daar geen probleem mee. Oké, okay, omdat je toch ingesloten wordt. Ja, nou, in, in de goldmine... Is het donker? Je krijgt ja. daar een helm op met een licht op je kop. Oké. Okay. Okay. Dus je, je hebt niet het idee dat het heel nauw is. Het, het, ja. het is eigenlijk een hele kleine ruimte waarin dat gemaakt is. Want het, ja. het gebouw is niet uitgebroken. Het is niet mm. het, het gedeelte van de, de naast... is erbij gekomen. Ja, ja. Het is de oude, waar die, die oude zonnestudio staat. Ja, ja. Nou, op dat hoekje. is het ja. niet. Nee. Nou. Maar het is <laughs> ongelooflijk. <Ja. coughs> Drie jongens uit Veenendaal hebben dat gemaakt. Ja. En eh, tot volle tevredenheid van eigenaren. Ja. En het is, het is super. Ja. Ja. En, uh, de, ook, de, ook het college was helemaal onder de indruk Mooi. wat daar gekomen is. Ja, nou, echt, ik echt, vind ja. het toch wel goed dat, ze, dat zij dan ook daarmee kennis maken. En weten ja, wat er in ja. het dorp echt te koop is. Hè? Ja, ja. ja. Echt, het is, uh, met name natuurlijk als er slecht weer is, is het. Ja, echt. een topattractie. Ja. Ja. Geweldig. Je ja. loopt langs als je naar de trein gaat, je ziet het. Je ja. komt er langs als je naar het strand gaat, je ja. ziet het, je weet ja. dat het er is. Het zit in de loopplaats. Ja. ja Helemaal goed. Nou mooi. Ja, en we, verder. we stonden nog even, uh, nog even naar de Jazz geweest. Jazz ja. dit is weer de eerste uh, aflevering. En dat was, uh, nou moet ik het goed zeggen, in Miet Molnar. Ja. Uh, ik, ik heb uh, de, ook niet, ik alleen maar. Uh, mensen, ja dat het over Miet Molnar. Ja. Uh, maar dat schijnt dus Miet Molnar te zijn. Ja, dan er moest en een dubbel puntje was... nog op, hè, op de E. Ja, <laughs> en een dubbele T, hè? Oh, ook nog? oké. Ja, oh, okay. ja, ja. ja dat zijn ah. we sinds gisteren achtergekomen. Ja, maar het is maar ook goed, wel een uh, hele aparte naam, Joop. He? Jazeker. Ja. ja. Ik laat me vertellen dat het van Hongaarse afkomst is, maar mm -hmm. dat weet ik niet zeker. Ja. <coughs> het is in ieder geval een Nederlandse zangeres die al heel lang zingt, maar ja. de laatste. Ik meen uh, 35 jaar in Duitsland voornamelijk heeft opgetreden en niet ja. in Zandvoort. En uh, zij treedt nu op met haar uh, huidige partner, een uh, drummer. Ja. Super drummer, niet te geloven, maar hij was ook uh, in Zandvoort. En hij speelt daar een geweldig Jan Clement op de piano. En ja, Erik Timmans is ondervolgbaar op zijn contrabas. En heb je als openingsconcert uh, een superconcert. Het was ja. geweldig. Het was goed bezocht. Het was niet helemaal vol. Maar voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen was het goed bezocht. Ja. En men genoot echt zien ogen. En men kon het ook horen aan het applaus. Het was geweldig. Grandioos. Nou. Dus een goede aftrap een van een uh, nieuw seizoen, uh, in Zandvoort. Ja. Ja. ja. En dat gaat volgende maand natuurlijk weer verder. De, ja. de eerste zondag van de maand, zeg ik dat goed, was de tweede zondag van de maand. De tweede, zondag van de tweede de maand. ja. Ja. Uh, helemaal geweldig. Nou, ik heb fijn. ervan genoten. Nou, Dat is eigenlijk mijn weekend geweest. Want, ja. Uh, ja, er was nog wel een de ADHC-cup, maar daar ben ik niet bij geweest. Nee. Er gingen geen Nederlanders in. Nee. Dus, uh, okay. In ieder geval geen dus ik ben nee. daar niet naartoe geweest. Nee. En uh, ja, uh, wat heb ik nog meer? Uh, ja, uh, morgen begint uh, het politieke Sandstad ook weer natuurlijk. Hè. Dan is weer de eerste raadscommissievergadering. Ja, daar heb ik net over verteld in het regionale nee. nieuws. Ja, perfect. Ja. Uh, dat doe je goed dan. Ik zal er zelf bij zijn. Ik stond ja. artikel van maken. En vanavond uh, is, de, is het over de sport, hè? Ja, de sportnota dat... die wordt bekendgemaakt. Ik ja. heb grotendeels gelegen. Het steekt goed in elkaar. Ja. Uh, ik had wel wat vragen, maar dat heeft meer uh, op een persoonlijke situatie te maken van mijn sportvereniging. Want dat is ja. nog altijd de Lions, dat weet ja, je. ja. En uh, ja, Lions heeft geen extra inkomen uit een kantine. Eén nee. van de weinige corruptie, die geen kantine heeft. Nee, dat is waar. Die, die is geëxploiteerd. Die mist dus, ja. die mist dus uh, bepaalde inkomsten. Ja, ja. Ik vind dat dat ge ge gecompenseerd moet worden. Moet worden. Ja. Ja. Nou, dan, dat dan heb je vanavond afgeven. inderdaad de gelegenheid. Want ja, dan mogen de, de mensen feedback de, geven. Hè? Dat zullen we ook echt wel uh, te berden brengen. Ja, heel goed. Ja. Nou ja, wil nee. uh, uh, je nog wat weten van het volgende weekend? Nee, want dat horen we volgende oh, ben je, week. Ik ben nog open, open uh, toch ben nog geweest. Oh, ja, natuurlijk, ja. Ja, geloofd, ja van de Wurf. <coughs> ja, niet alleen de Wurf, oh. maar ook uh, uh, uh, Groots Oud-Zandvoort en uh, uh, nog een x-aantal. Ja. Het enige wat, die, wat ontbrak, dat vond ik wel erg jammer, dat was ja. de Bommenschuiter Bouwclub. Die was niet, uh, kon niet komen. Oh. Had hadden liefst wel toegezegd om te komen. Het ja. is georganiseerd in El Kerkman. en die zit in zo'n club die alles... Bij elkaar wil houden. Alle, ja. Al die, die verenigingen die uh, over uit swansland gaan, wil ze bij elkaar houden. Ze ja. dus heeft ze bij elkaar gehaald. Ja. En er waren ontzettend leuke dingen. Ja. Uh, ik X aantal kolenboeren, melkboeren, slagers, <laughs> oh, allemaal bekend gemaakt. Ja, dan nee. zie je zit je op, te kijken en dan zie je op een gegeven moment dat er in Zandvoort gewoon elf bakkerijen zijn. Hè? Ja, ja. Elf ja. broodbakkerijen. Ja. En, en zes slagers. Ja. <coughs> <Nee. laughs> Ik, ik ken uh, nog één slager bij, bij het Albertijn, en, uh, Dirk van der Broek en, uh, en uh, Vomer. Uh -huh. en, en dat is in, in de Haldenstraat natuurlijk, maar voor de rest ken ik geen uh, slager. Oh nee, eh, ja. Uh, en Hoorneman. Ja, ja, mijn vriend Marcel. Krocht, ja natuurlijk. Dat doet heel goed. Ja. Ja, nee, die mag ik absoluut niet. En, uh, en Kees Vreemburg hebben we natuurlijk gelukkig nog. Ja, aan wachtelijke ik ook slagen nog, ja, ja, ja. Ja, goed, het is, het is een druppel op de groeiende plaat. En, uh, ja, ja. Uh, bakkers ook. Hebben we nog een verse bakker? Ja, twee. Ja, maar zijn die echt vers? Ja? Dat uh, komt ook allemaal ja, uit Haarlem, bij, toch? Bij Van Vissen wordt het wel vers gebakken. Is dat zo? Ja, komt wel. Ja, ja. En bij, uh, bij uh, die andere kant? Weet Bertram? Uh, ja, daar wordt afgebakken. Daar ja, wordt afgebakken, oké. Okay. Ja. En alle producten krijg je binnen en er wordt afgebakken oh, okay. ja. in, de, in die bakkerij. Mm -hmm. Maar goed, je had het dus elf bakkerij op een gegeven moment in zonne ja, en een ja. paarbare familie van elkaar. En ja. uh, <laughs> er is wel eens rustig geweest. Oh, is dat zo al gerust? Ja, ja, ja. Maar goed, het was, het was uh, volgens Nel was het druk, 200 man geweest ongeveer. Ja, netjes. Super. Ja, ja leuk. Keurig. Ja. ja. Nou, en dan uh, gaan we even kijken naar de volgende week. Er is een groot Dortinooi bij de Yankees op okay. de buurt vrijdagavond. Ja. Uh, dan hebben we uh, de opening van het Zandvoort Dance Center in uh, Oranjestraat. Ja. Zaterdagmiddag. Oh, ja. We hebben zondag open dag van de Brandweer. Ja. En, en er begint ook weer Classic Concert uh, met de laureaten van het Prinses Christina concours. Nou, dat nou, is we weer een, hal, hal, een kwartier van, volgemaakt. Van alles te doen. En uh, mocht u buiten Zandvoort willen kijken, maar wel uh, naar de Zandvoortse connectie. Onze dichter, schrijver, schilder, fotograaf, de fotograaf uh, Marco ja. Termes... die heeft een tentoonstelling in Beverwijk. Daar ben ik dan geweest ja. het afgelopen ja. weekend. Heb ik even gekeken. De prachtige foto's samen met Orno van Mil Middelkoop. Ook een standpoortje fotograaf. zijn het foto's die hier in uh, boven nee. de hema hebben gehad? Nee. Nee. nee, het zijn nieuwe foto's. Uh, de, de oudere foto's zijn wel te bekijken gewoon in mappen. Maar wat er hangt... Dat is een nieuwe collectie weer. Okay. Erg de moeite waard om even langs te gaan en te kijken bij ISO. Ja, dat is net is goed ja, ja, dat snap ik. Maar goed, het is bij de trein. Dus mensen die uh, met de trein uh, richting Beverwijk willen gaan. Het is, het is, het is op het Stationsplein. Dus ja, erg de moeite nog, waard. Uh, heb je nog gemeld dat er donderdag een mobiliteitsmarkt is? Nee, want dat ga ik. Uh, uh, dat gaan we morgen of overmorgen doen. Want ik had zoveel ik, mag, te melden. Mag ik Tuurlijk, nog ja. Even melden dat. Tuurlijk, Want, ja, natuurlijk. Eh, we de 14e, hè? gezegd de, 13, de 12e, 12e. 12e maar ja. dat is fout. Ja. Het is donderdag de 14e van 2 ja. uur ja. op het Louis Davidse plein. Ja. En daar is van alles nog te doen over mobiliteit. Ja. En de mobiliteitsrace. Ja. Komende vrijdag over een week bij Nieuw-Winningham. Oh, die is op een andere dag. Oh, okay. Ik weet niet waarom dat is. Ja. Ik weet wel dat de mobiliteitsmarkt uh, op het LEC, dat, daar werkt onder andere de ANWB aan mee. Ja. En er doen nog organisaties mee. Ja. En die, uh, die, uh, uh, die, ik denk dat dat niet anders georganiseerd kan worden. Ik weet het niet. Nee, nou ja. We, hey we nemen het maar zoals het oh, komt. Wat, hè? Is, wat is er nou <laughs> met dat Louis-Davis-plein eigenlijk? Want ik bedoel, dat, dat is toch helemaal geen Stanfordse... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Louis Davids had toch niks met Zandvoort, hè? Ja, natuurlijk oh. wel. We nee joh, joh, die zo. Ik zee. breng mijn weekend door met jou in Scheveningen. Toch? Ja, dat is maar eentje, dat is een foutje van hem. Oh, ja. Ja, ja, ja, daar is hij heel snel op teruggekomen. <laughs> Oké, okay, heb, heb ik niks gezegd. <laughs> nou, goed. nou goed, Joop. We danken je weer ontzettend ja. voor alle wetenswaardigheden. En uh, we kijken alweer uit naar volgende week... waarin je ons gaat vertellen over... Uh, alle evenementjes uh, waar je ons net ja. van op de hoogte hebt gebracht. We in ieder geval donderdag de nieuwe krant uit. Voor ja. de boel al woensdagmiddag. Ja, ja. oké. Okay. Daar kijken we alweer naar uit, Joop. Mooi. Hey, ontzettend bedankt. Ja, uitzending verder. Ja, dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh Joop. Oh, <laughs> okay. hoi. Dag Joop. Goh. Dag Joop. Dag Joop. Ja, Dolly. Uh, Pieter Tos. Ja, Pieter Tos. 30 jaar geleden overleden. In 1987, nou, een uh, man die natuurlijk uh, wereldwijd bekendheid heeft gekregen, ook door zijn samenwerking met um, nou, Bob Mick Marley. Ja, Mick Jagger ook. Ja, en, en uh, natuurlijk zijn samenwerking met Bob Marley. En inderdaad, met Mick Jagger een uh, mooie hit gemaakt. Ik denk ook dat je die van hem gaat draaien. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, oké. Okay. En we, nou. moeten, we moeten niet te veel terugkijken, zeg je dan, hè? Doe? Nee, dat moeten we ook niet doen. Maar, maar na 30 nou jaar, gedaan, na dertig dertig hier, jaar ja, kijken het... we een keertje terug naar ja, deze bijzondere artiest. Okay. Walk and don't look back. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Tja mensen, er gaan indianeverhalen rond in het dorp over het reuzenrad... Uh, er wordt verteld dat de gondels eruit worden gehaald en dat het reuzenrad dus weer gaat vertrekken. Nou, niets is minder waar. Het klopt inderdaad dat de exploitant de gondels eruit heeft gehaald. Maar dat is niet om het rad af te breken, maar gewoon uit veiligheidsoverwegingen. Omdat er heel slecht weer met hele zware windstoten zijn voorspeld, of is voorspeld, hè, moet ik dan zeggen. Het reuzenrad blijft dus gewoon tot 24 september in Zandvoort staan. Gisteren. Oh. Gisteren zagen politieagenten op de zeilweg in Overveen een grote groep motorrijders voor het verkeerslicht staan. Zij werden aangesproken door een automobilist die een conflict met een van de motorrijders zou hebben gehad. Hierop wilden de agenten een motorrijder uit de groep controleren. Maar daar kregen zij geen kans voor, want bij het geven van het stopteken ging de hele groep er met hoge snelheid vandoor. Hierbij werden grove verkeersovertredingen begaan door de bestuurder van de motorfiets. Uiteindelijk hebben de dienders na een lange achtervolging door Haarlem, Heemstede en de Haarlemmermeer... een van de motorrijders kunnen kle klemrijden in Hoofddorp. Dit ging gepaard met een sterk staaltje samenwerking met politie uit de Hoofddorp... en motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Ook is zijn motor in beslag genomen. De bestuurder zal zich op een later moment mogen verantwoorden voor zijn rijgedrag. Een vrachtwagen is vrijdagochtend van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen in Aardenhout. De chauffeur is naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde rond kwart voor negen op de Beeldendijklaan en ter hoogte van de Klimatislaan raakte de bestuurder vermoedelijk onwel reed een lantaarnpaal omver en kwam tegen een boom tot stilstand. Diverse hulpdiensten werden ingezet en de vrachtwagenchauffeur is na de eerste zorg... naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. <totstukken> Ter voorbereiding op reparatiewerkzaamheden aan het dak van de Venema Pleingarage... Is het karakteristieke beeld van Kees Verkade op vrijdag 8 september weggehaald? De gemeente hecht veel waarde aan het bronzen beeld en zal haar tijdelijk op het gasthuisplein plaatsen. Dit gebeurt in de loop van deze week als de uitvoerende firma een metalen plaat die fungeert als sokkel heeft geplaatst. Vanaf vandaag start de ruil van Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blarikum... en Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort. Zij ruilen tijdelijk van stoel tot 27 september 2017. Wat dus betekent dat vanaf vandaag Joan de Zwart-Bloch de burgemeester van Zandvoort is... met alle bevoegdheden die daarbij horen. De burgemeesters zijn voor hun tijdelijke burgemeesterschap... op 30 augustus daartoe geïnstalleerd... door de commissaris van de koning, Johan Remkes. We hadden het er net al over met Joop van Es... maar de gemeente Zandvoort nodigt u allen uit... om mee te praten over sport in Zandvoort. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe sportnota 2017... Bij sportvereniging, sportraad, commerciële sportaanbieders, sportpartners en andere externe samenwerkingspartners is input voor een nieuwe sportnota opgehaald. Deze wordt op 11 september, dus vanavond, wordt het concept gepresenteerd. Ook heeft u op deze avond de gelegenheid om feedback te geven op de ambities en doelstellingen van de nota... Aanmelden voor de sessie van vanavond kan via het secretariaat ob-apenstaartje-zandvoort.nl. En de O en de B mag u dan met een hoofdletter schrijven. Na aanmelding krijgt u de sportnota 2017 plus in concept voor de sessie per mail toegestuurd. Vanavond dus. Uh, inloop is kwart over zeven. De sessie duurt van half acht tot tien uur. En uh, u kunt terecht bij Club Nautiek aan de boulevard Barnaar 23 in Zandvoort. En het laatste nieuwsitem voor vandaag. De winnaar van de verkiezing top 5 schoonste drukke stranden is bekendgemaakt. Helaas is Zandvoort niet gekozen tot het mooiste strand. Maar we zijn wel tweede geworden in de categorie. Als eerste is geëindigd de gemeente Katwijk. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we naar het weer luisteren van Niel met Dorint en Pierik. Nou, het is helemaal niks vandaag, hè. Het is uh, wisselend bewolkt en uh, het werd afvoorspeld door Lex van der Hoorn. Vooral in de middag buien met kans op onweer. En uh, hij gaat weer gelijk krijgen, deze man, want het regent als een gek. Er waait een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort blijft hangen zo rond de 17 graden. Als we kijken naar morgen, dan hebben we weer een wisselend bewolkt beeld... met buien en opklaringen. Een vrij krachtige tot krachtige westenwind... en de maximale temperatuur blijft weer zo rond de 17 graden schommelen... De vooruitzichten voor de komende dagen zijn wisselvallig, vrij koel cool weer... met slechts af en toe wat zon en dagelijks regen of buien. De zeewatertemperatuur langs het strand is nog steeds zo'n 19 graden. Dit weerbericht werd u aangeboden door Lex van den Horen van Meteopagina. dat we misschien een van die uh, liedjes van de artikel vliegen, ja. maar het maakt er niet uit. Het is een prachtig nummer. Backstabbers. Ja, ik weet helemaal niet wat het betekent. Backstabbers. Zeg jij dat iets, Zudori? Helemaal niet. Dat nee. moeten we dan eens opzoeken. Ja, Ja, ja, wel, ja, ja, ja, ja maar ja, ja. nu niet hoor, want nu heb jij weer heel andere zaken voor ons. Ja, want we hebben natuurlijk uh, veel artiesten in het licht vandaag. En uh, we hebben er twee gehad die uh, hun, hun overlijdensdag vandaag hadden. Maar we hebben er nu één en daar vieren we uh, zijn verjaardag... Hij is geboren op 11 september 1975. Zijn echte naam is Richard Melville Hall, maar zijn artiestennaam is Moby. En uh, wat gaan we van hem draaien vandaag? Ik denk zijn hit Porcelain. Porcelain. Yes. Let's do it. Ik ken het niet of misschien Als je het hoort wel, wel denk ja? ik. Ja, ik ah, okay. denk het wel. Nee, het zegt aan mij helemaal niets, uh, uh, Orno die hiernaast bestaat, die, uh, die herkent dat onmiddellijk. Maar ja, porselein ik, uh, ik zei zojuist tegen Orno, van, ja, ik herken het meer dan mijn geluidsinstallatie die stuk is in die af en toe... Uh. <laughs> ja, en een ander verdient zijn brood ermee. Je ja, het sorry, het zo is dat nog. We hebben ook uh, sprookjesfiguren in Nederland, zoals Vee. Ja, V, maar dan met A-E-Y -A in plaats ja. van F-E-E. -E. Ja. ja, een Nederlandse zangeres. Ook jarig vandaag. Tien jaar ouder dan uh, Moby overigens. Zij uh, is jarig op... Uh 11 september ook. En uit het jaar 1955. Toen is ze geboren. Ja. Een Nederlandse zangeres en componiste. Ze is eigenlijk bekend geworden met het nummer: Christmas was a friend of mine. Maar ja, ja dat is natuurlijk een beetje te vroeg nou, jaar om dat mag... nou te gaan draaien. We hebben alleen maar gezegd: V. Maar we bedoelen natuurlijk Veelowski. Veelowski, ja, ja, ja, ja, ja. Zou het een Poolse en... zijn eigenlijk? Uh, nee, ze is, zijn... ze is Nederlands, Ze is in Leiden geboren. Oh? En okay. uh, haar eigen naam is uh, V. Luiendijk. Dat is haar eigen naam. En okay. is gewoon een uh, artiestenaam van haar. Het zal misschien wel de vertaling van Luiendijk zijn in het Pools. Wie, wie zal het zeggen? Wie ja. zal het zelf zeggen? Ja. En jij hebt een speciaal nummer uitgekozen van Spelowski? Uh, ja, ik dacht omdat we dus dat, dat ene bekende nummer van haar over kerstmis. Ja, dat, dat kunnen we nu niet doen. Dus ik heb maar gekozen voor het nummer Appellation Contrôlée. Daar heb ik wel wat mee. Et qu'est-ce que je yeah. qu <rire> veux dire avec, euh, avec euh, ces mots? Euh, euh, oui, oui, oui. Euh, <rire> le vin, du pain. Euh, euh, euh, du bourgin. Euh, <rire> appellation contrôlée. La, la la la la la appellation contrôlée. La la la la la appellation contrôlée. La la la la la appellation contrôlée. la la la la la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 Appellation contrôlée la, la la la la appellation contrôlée la, la la la la appellation contrôlée la, la la la la appellation contrôlée la, la la la la Brown paper bag au bord de la scène appellation contrôlée il de la cité it's rouge de in the flag. appellation contrôlée dit dire fraternité appellation contrôlée la la la, la.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 Controleer. controleren. Kennen het deuntje achteraf wel. En uh, Dolly ook. En Dolly gaat ons verlaten. Luisteraars, want ze, ze heeft andere zaken te behartigen. Helaas, uh, dan moet ze om twee uur zijn. En het is gelukkig in antwoord. Ze heeft nog tien minuutjes. Maar ze moet wel als een, uh, als een speer er vandoor nu. Dus uh, ik neem het, uh, het wiel maar eventjes over. van haar. Uh, Don't stop till you get enough. Michael Jackson. You know, I was, I was wondering you know, if she could keep on because. The force has it's got a lot of power and it makes me feel like that. It, it it makes me feel like that. Ja, altijd heerlijke muziek om te draaien van Michael Jackson. En zo is het op deze 11e september van het jaar 2017 alweer bijna twee uur geworden, luisteraars. Ik moet weer afscheid van u nemen, want zo dadelijk dan komen nieuws en reclame weer voorbij. Aan mij nu de eer om nog zo'n 27, 26, 25 seconden vol te praten voor... Dat de volgende plaat begint. Die dit programma gaat afsluiten. Ik dank u allemaal. Ook mede namens Dolly natuurlijk. Die wat eerder moest vertrekken. Omdat zij andere verplichtingen had vanmiddag. Dank ik u voor het luisteren. We hebben het geluidje laten horen. Daar moet u het eventjes mee doen. Volgende week gaan we daar meer aandacht aan besteden. Wat mij betreft, luisteraars. Een hele fijne maandag nog. En tot de volgende keer. Dag.